De Columbus van Alba Bella. Een hoorspel van Wilfried Schilling in Nederlandse vertaling en bewerking van Anne Iwitsch. Regie Jan C. Hubert. Ego de Baptisto. In nomine patris et Filii et spiritus sancti. hoor oh, is dat stem. Giancarlo, Frederico, Paolo. En in zaal. En nou, Oh! Nou, nou, no, no. Oh! Oh! toch Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! kijk nou, Doris. Nee, dan moet ik Don Luigi zijn luiden is verschoven. Hey, kom, Maria, droog Don Luigi een beetje af. Giancarlo kan er niks aan doen. <laughs> dat wordt verdreendje. Worden, Carlo. Hij is nu al net zo oneerbiedig als jij. Ik? Daar had Maria op moeten letten. Het is toch niet de eerste luiden? Ja, maar. stil nou maar. Het is ook maar water. Hier, Carlo, neem mee die zoon van je en maak dat je thuis komt. Waar staat nou? U gaat toch zeker met ons mee? Nou, drie dochters... Hou op einde. met dat geklets. Je bent in de kerk. Nou ja, ik wou maar zeggen, dat moet gevierd worden. Ik heb een wijntje in de kelder. Muah, zo, ga mee Don Luigi. Dan zal ik u eens iets aan proeven. Wel, wel, wel, wel, wat een gulheid ineens. Bij de doop van je drie dochters heb je me niet uitgenodigd. Ja, doe maar ze niks te vieren. Moet je hem horen, ik zal jou... Maak je niet kwaad, Maria. Laat maar eens zwammen. Die man van jou is maar een nietig deeltje van Gods onmetelijke schepping. Hij is niet belangrijk. En wat hij zegt nog minder. Kom nou mee, Don Luigi. We gaan er een feest van maken. Nu kan ik niet. Vanavond kom ik. Don Luigi, u mag wel niet in de steek laten. De heilige lagen, plicht, mijn zoon. Ik moet naar boven, naar Rocco. De oude Geronimo ligt op sterven. Alweer? Uh. Dat gelooft u toch zeker zelf niet? Die hebt u al drie maal bediend. Oude je heidense kwebbel, Carlo. God hoort je. Ach, wat. Die oude bokken is alleen maar uit op een kletspraatje. Moet u daarvoor anderhalf uur tegen die berg op klauteren? Zodra u weg bent, komt die ouwe van zijn bed om gras te maaien voor zijn afstandse Allen zijn wij kinderen, God. <lacht> Lekker kind. Gisteren heb ik hem nog gezien. Hij had met al zijn 81 jaren een paal in de grond geslagen. Naast een hut. En wat voor een paal? Een mast? Ik zou het niet voor mekaar gekregen hebben. Hé, hey, Geronimo, zei ik. Als Don Luigi je zo eens kon zien. <grijg van luchtelingen> Op slag liet hij weer zo krom als een pethaak en begon hij te kreunen. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Mijn maag, mijn lever. Ja. Die wordt honderd jaar. Ik zie nog eens uw opvolger zich in het zweet klimmen om oude Geronimo een lol te doen. Hmm. Nou ja, ik. Ik zou eerst de koster kunnen sturen. Om eens te kijken. Dat is mannetaal, Don Luigi. Goed, goed, ga maar vast. Ik kom zo dadelijk. Afgesproken. We me gaan, Maria. Geef mij het kind om haar Nee. <laughs> Mijn zoon draag ik eigenhandig de kerk uit. Oh, Misspunt. Ik mag hem alleen maar ter wereld brengen, hè? Alleef dat jij ook iets doet. Maria, pas op. Ah! Ah! Oh. Oh. Heilige Madonna. Oh. Wat is er gebeurd? Het dak. De oh, oh, Heer in de hemel. Die komt nog eens in zijn geheel onder de heilige mis naar beneden. En verplettert al mijn beminde gelovigen. Oh. Verlicht toch de zielen der hartleersen van kunst en monumentenzorg in Turijn. Opdat de huichelaars en fariseeën eindelijk met geld voor de restauratie van de heilige kerk over de brug komen. Of beroer het hart eens milden gevers. Want eerlijk, zo kan het niet langer. Amen. Amen, oh. over het altaar is het dag nog best. U staat er veilig. Wat weet jij daarvan? Wanneer heb jij voor het laatst de heilige mis bijgebonden? Een mooie heilige mis? Zeker om het door vallende stenen te laten verpletteren. Onder het puin te laten begraven. Mooie uitvlucht. Maria, sta daar niet en kijk als een grap Dan neem dat burm van me aan. Is je gewoon? Nee, ik. Wat oh, dan. Ah, mijn arm. Dat, dat geweldige brok steen is erop gevallen. Laat eens zien, die arm. Bloed? Stel je niet aan. Beweeg je hand eens. Uh, oh, oh. Hou op met dat gebleer. Je vingers... Oh, oh, oh, oh. oh, jij bent zo kleinzierig oh. als een kind. Oh ja? Zo. En wie zorgt dat er eten op tafel komt voor vier kinderen en een vrouw... als ik niet meer kan werken? Dat weet ik niet. Schouw dus oh. het maar als een straf des hemels... Oh. voor je grote mond... en een vermaning voor je goddeloosheid. Moeten we dan maar omkomen van honger en van ellende. Ja, oh. maar niet van dorst. Schiet nou maar op. Dat schrammetje verbind ik wel bij je thuis... je Grazia. En nou is het afgelopen. Geet hier. Maria Grazia mag ook wel eens met de pot spelen. Hou op met dat Is het dat? Een 54, er Don Luigi. U zult er van opkijken. Hé hey, vrouwen. Zijn jullie gek geworden? Zien jullie niet dat Don Luigi hier is? En jullie broertje moet slapen. Hij is dood op van al dat gedood. Na stilte. Doe is nou nog niet uit. Tot jullie, daar buiten, allemaal, al echt hou. Ja, jij ook, Maria Grazia, voor Nou, komt er nog wat van? Zo, ga maar onder godsblote hemel zien. Daar is ruimte genoeg. Oh. Oh, oh, oh, oh. Laat ze toch, Carlo. Je moet met kinderen veel geduld hebben. Ja, lacht u maar. U hebt makkelijk praten. Dat u zelf kinderen had. Carlo minacht alles wat vrouwelijk is. Nou, niet alles. Bijna alles dan. Een echte kastanjevreder van Alba Bella. Als dat waar is, mijn zoon, beledig je de schepping. Ik? Met vier kinderen? Ik zou zeggen, maar niet. Weet u wat hij gezegd heeft, Don Luigi? Negen maanden lang? Als het weer een meisje is, draai ik het de nek om. Oh, maar dat is, dat is heidens, Carlo. En Barbaars ik me maar afslopen en verslond in dit krot. Oh, was ik maar in Zwitserland gebleven... Mijn heerlijke Santa Gata. Dat zegt ze nou altijd, don Luigi. Maar dat mag zeker wel. Waar gij gaat, daar zal ik ook gaan, noemen ze dat. Nou, het is mooi, hoor. Nou, of het mooi is. Moet je zien waarin ik terechtgekomen ben? In Italië, in bella. Hoor hem, of het het paradijs is. Ieder mens, Maria, kan een paradijs maken van de plaats waar hij woont. Juist, ach, dat gejank altijd over die paar honderd meter verschil, verdomme. Uh, uh, uh, Carlo. Precies, een paar honderd meter verschil, maar wat voor verschil? Hier Italië, daar Zwitserland. Oh, dan had ik het duizendmaal beter. Wij verpraat. Ach, wie zal de vrouwen ooit begrijpen? Don Luigi misschien? Die heeft ervoor gestudeerd. Jij met je Albabella. Ja, ja, ja. Ik met mijn Albabella. Wie moest er zo nodig weg uit Santa Gata? Hè? Wie moest er zo nodig weg met die kastanjevreter? Hè? Weg uit die Zwitserse kapitalistische bende bij die peperzakken uit Santa Gata vandaan? Jij? Ja, de handen heb je me gekust. Zo blij en dankbaar was je. Toen? Ja. En waarom? Omdat je het meteen doorgaat, die Carlo Mazzetti is tenminste een man. Ik moet gek geweest zijn. Ja, een kerel. Nou, en wat voor een? Ja, je zal het toch mee moeten doen. Wat God vereend heeft, zal de mens niet scheiden. Vraag maar aan Don Luigi. Daar kan ik niks tegen inbrengen. Kom mensen, laten we eens drinken. Op de toekomst van jullie kinderen. Op de toekomst van mijn zoon. Carlo, Carlo, jij bent overbeterlijk. Ach ja, toekomst. Wat hebben de kinderen hier eigenlijk voor toekomst? De meisjes trouwen en krijgen kinderen. Nou ja, goed, daar zijn ze voor. Maar de jongens, Giancarlo, mijn zoon, zal wel metselaar worden, net als ik. En over de grens is er wel altijd wat te metselen. Zo niet, dan hangt hij hier maar wat rond, net als ik. En dan zal hij uh, kastanjepuree eten. Net als ik, net als mijn vader, mijn grootvader, mijn overgrootvader, mijn bedovergrootvader. Kastanje puree is erg smakelijk als ze goed is klaargemaakt. Met melk, mm, een godsgeschenk en zeer voedzaam. Hou toch op. Als u het maar eens van kind weer af zo wat elke dag had moeten slikken. Net als mijn vader, mijn grootvader. Dat Ja, het is toch zeker zo? Voorzellen nog eens een kastanje. Je hersens zou je bedoelen. <laughs> nou, donjolici, ik wil er niet langer aan hoor. Ik ga de was op hangen. Praten kan niet als de beste. En met z'n ook, als ik tijd over heeft. Maar voor de rest... Maar voor de rest... Een kastanjevreter. En nou, ophouden, mijn bekvechte kinderen. Ja, als mannen praten, heb jij maar stil te luisteren en je mond te houden. Ach jij? Maria is een lieve vrouw. Je moet er niet zo treiteren, Carlo. Treiteren? Ik? Dan moet je een beetje aardiger met haar omspringen. Nog aardiger? Nou, me dunkt. Ik hou van de. En als ik eerlijk mag zijn, Don Luigi. Dat mag, dan. Wat? Laat... laten we liever drinken op de onrechtvaardigheid in deze wereld. Op de gerechtigheid. Gerechtigheid. U weet best dat die ver te zoeken is. Op deze wereld, ja. ja en daar moeten mensen toch mee doen. Zolang die leeft tenminste. Zolang duurt het nou ook weer niet, mijn zoon. Vergis je niet, de hemel. Is ontzettend ver weg, Don Luigi. Blijf liever met mijn boerenbeen op de grond. Op de grond van Alba Bella. Een beetje rots een handvol aarde scheiden ons van Santa Gata. Daartussen ligt de grens, maar wat een verschil. Daar, grote hotels, mooie, vrolijke huizen. Hier, onze vervallen krotten, onze armoede. Daar lopen ze met hun neus in de lucht en hier. En toch snuiden we dezelfde lucht op. Dezelfde regen maakt ons nat en zijpelt door het dak van uw kerk. Is dat niet onrechtvaardig? Zijn die van de overkant beter dan wij? Het oordeel komt alleen de heer toe. Goed, dan oordeel ik niet. Maar mag ik dan misschien vragen waarom het is zoals het is? Oh, dat is een bijzonder ingewikkelde geschiedenis... ...waarvoor we terug moeten tot de welf en de Staufferen. Hier hebben de patriciërs geslachten van Sforza en Visconti uit Milaan geheerst... ...die nu eens voor de ene partij en dan weer voor de andere vochten. De Politiek, begrijp je wel? Ja, ja, het oude liedje. Roven, plunderen, moorden. Ja. Maar het klootjesvolk, de eeuwige armoedzager, mag betalen. De heren maakten schulden en dan verkwanselden ze onder elkaar hele steden en landstreken. Met de hele bevolking erbij. Maar, als... maar zaken zijn zaken en geld stinkt niet. Toen alles ja. geregeld was over en weer, was de hele streek hier tot en Bellinzona toe eigendom van één en dezelfde graaf Zwartza. En er was geen sprake van een grens tussen Albabella en Santa Gata. Maar toen de Fransen Sforza de Moor in het gevangen hadden gezet, kregen de Zwitsers eetgenoten trek in Ticino. Nou, sindsdien zitten we met die grens opgescheept. Ja, de Zwitsers. Dus die zijn ook niet altijd zo braaf en vredig geweest als ze zich nou voordoen. Zijn mensen, Carlo, ja. en dat wij. En niets menselijks is hun vreemd. Maar ze moeten toch wel een mooie vooruitziende blik hebben gehad. Toen al moesten ze hebben gedacht aan Zwitserland, zonneland. Ja. het vreemdelingenverkeer en alles. En Albabella greep ernaast. Ja? Ja. Zo gaat dat in de wereld. Duurlijk. En de lieve God heeft al wat anders aan zijn hoofd. Carlo, dat zijn rode praatjes, weet je dat? Herstel. Hij heeft alleen maar de Zwitsers lief. Geduld, Carlo, geduld. Bij het meer krijgen we ook geleidelijk meer welvaart. <laughs> welvaart? Giancarlo's nakomelingen zullen witte baarden dragen voor het zover is. Zal ik u eens wat zeggen, don Luigi? Ze hebben ons domweg vergeten, ver... Vergeef me de zonde, had ik bijna gevloekt. Alba Bella bestaat eenvoudig niet. Ja, het is moeilijk te begrijpen. Een mooier plekje vind je op de hele aarde niet. Prachtig uitzicht alleen al. Wat een panorama. Een gezegend stukje wereld. Als de maan zich spiegelt in het meer daar beneden. Als in het voorjaar de Mimosa geurt. Ach, dan voel je de hemel een flink stuk dichterbij. Jawel. Maar wat kopen we ervoor? Die van Santa Gata zitten aan de goede kant. Die hebben er al wat van. Toeristen van Pasen tot november. En, en, en dan begint de wintersport het hele jaar door komt er geld in vlaag. Jij zult niet begeren, uws naasten goed, Carlo. Ja, hoor eens, Don Luigi. U hebt altijd wel een uitlegger van gebod bij de hand, dat is uw vak. Maar wat moet ik met het mijne? Uitsloven. Met het zweet werken voor de grote baas in Santa Gata. Hotels en huizen bouwen voor anderen. En wat beur ik per week? Een hongerloontje, een schijntje. In het zweet, is aanscheid. Oh ja, en hoe kom ik nou dan naar mijn brood? Met mijn gewonde en eh, verlamde arm in een doek. Eh? Als u weet dat ik invalide ben. Ik red het niet hoor. En ik dan? Met mijn invalide kerk? Jij hebt het gemakkelijk. Jij kunt nog eens vloeken. Maar ik mag dat niet. Die ja, het... dik ligt het stof op mijn eerste verzoekschrift. Maar zelfs voor het dak krijg ik geen... Ach, dat we er maar over ophouden. Hoe is het met de Toto? Weer niks, zeker. Huh? <laughs> niks? Uw voorspelling lijkt nergens op. Bologna heeft verloren, Milaan ook, oh. Genua verloren en niet tegelijk. Nou, papa lelijk tegen van iemand die omgang heeft met de Heilige Geest en zo. Geloof me nou, Carlo. De lieve God biedt ons altijd een uitweg: een gat, een gaatje. waardoor we het paradijs zouden kunnen binnengaan als we het maar wilden zien. Heer. De volgende vul je zelf maar in. <laughs> op alle dertien. <13. laughs> en een nieuw dak. <laughs> ja, op de welvaart, Don Luigi. <laughs> ja. ja. Toch zou het ja. mooi zijn. Ja. Verdomme. Heel mooi. Zeg eens eerlijk, Carlo. Smokkel jij wel eens? Maar Don Luigi, smokkelen? Ik? Oh, wat denkt u wel van me? Dat is verboden. Jawel, jawel, maar doe jij het wel eens? Wie smokkelt er nou niet in Albabella? hè? Ik weet van de hoed en de rap. Dat, dat zou ja, wel, dat <laughs> zou wel, ja. En wat verdienen ze dan nog aan Zo zo'n paar armzalige pakjes sigaretten? En als ze zo'n arme in zijn kraag pakken, staat hij meteen voor dat gat waar u het net over had. Doe nou maar niet zo cynisch, Carlo. Je weet heel goed dat het een zonde is de staat te benadelen. Allicht, benadelen mag alleen de staat zelf. Je vergist je, mijn jongen. Dat zal wel weer, Don Luigi. Maar net als bij de jutteperen, grote stelen en kleine stelen, grote stelen het meest. Zo niet alles. Geld, goed en vrijheid. Ik ben er ook naar aan toe geweest de metselrijden, meneer te gooien maar de lik indraaien voor een ander die de winst in zijn zakken steekt? Nee, nah, als ik gek ben. Gisteren is mijn Guido vrijgekomen. Drie maanden voor 800 sigaretten. Ja, de kleintjes nemen ze de graas altijd weer. Nee, ik ben niet achterlijk, hoor. En die boetes, oh, oh. die vreten je winst drie keer op. Om die te kunnen opbrengen, moet je dan wel smokkelen. Nee, niks voor mij. Het is altijd weer hetzelfde. Ook in deze branche moet je het groots aanpakken of helemaal niet. Neem de grote Saverio. Wie is dat? Kent u die niet? Die uit Milaan, met die enorme sportwagen en het mooie grietje. Ja. Iedere zondag zit hij in Osteria, zijn zakken vol poen, maar de jongens betaalt die twintig lire de slof, zou je zo'n lamstraal niet? Ja, Kralo, ja. de wereld is slecht. Jij nog? Zeg dat wel. Wel ja, laten we nog maar eens drinken. Op je gezondheid, mijn zoon, en dat je maar zo eerlijk mag blijven als je nu bent. Ik <laughs> zal bemoeten. Maar de hoop op een nieuw dak boven mijn hoofd geef ik nog niet op. Don Luigi. Het is zover. Wat is zover, mijn zoon? Geronimo. Hij ligt op sterven. Weet je het zeker? Ja, hoor. Heel zeker. Oh, hier in de hemel. Als die oude knar me deze keer weer voor niks leggen, de berg laat ophollen. Oh, blijf toch zitten, Luigi. Het is toch weer loos alarm. Lekse, Carlo, Werkelijk... Niet slecht, dat wijntje van jou. Dat voel ik in mijn benen. Als het weer niks wordt met Geronimo, kom ik toch een glaasje met je drinken. Iets aan te geven, Fabricio? Nee, niks. Geen dode luis. Ja, yeah, ja. Yeah. Zeggen jullie altijd. Op het bassturen voor de sigaretten. Jij zegt ook altijd hetzelfde. Je weet niet anders. Iets aan te geven, Carlo. Wat bemoei jij ermee? Ga je niks te doen? Blaas je me niet zo op, tollenaar. De hele dag hier rondlummelen en armadondes vallen, hè? Anders kan je niet. Waarom ga je niet werken als een fatsoenlijk mens? Nee, ga ik nog aan, of niet? Nou, zet je pet eens af. Het pet afnemen voor een doodgewone sergeant? Dat kan nooit niet. Zit op, af die pet. <tus> Gezien, sergeant. Dan is het deze keer in je jas. Sir. Nou ja. Smeer, bedankt, sergeant. En u? Ja. En nou ja, vriendje. Jan. Iets aan te geven, Carlo. Ik haar hem niet. Waarom ga je vandaag zo vroeg naar huis? Omdat ik met één arm niet kan werken, Slimmerd. Ik ben naar mijn baas geweest en naar de dokter. Moet je nog meer weten? Je vraagt maar hoor. Maar ik zou me schamen als ik jou was. Jij die met twee gezonde armen de, de ganse dag geen moer uitvoert. Nou, ja, nou, een beetje minder is ook goed, Carlo. Sta je voor mijn dat cement, niet? Ja, dat is waar. Je kunt het ook niet helpen, Aldo. Je komt uit een groot gezin, een hele trots kinderen. Negen, niet? Twee zijn de pastoren geworden, twee bij de douane, twee portierbenen van de ministerie. Eentje heeft ze niet allemaal. Houd. Eén op het seminari, één thuis in de huishouding... ...twee bij de politie, één bij de douane... ...één bode bij het ministerie van Bosbeheer en Waterstaat... ...twee zusters getrouwd, één verloofd... ...en jij bent gek. <laughs> eh, wat heb je eigenlijk aan die arm? Die heb ik verrekt, vannacht. Is nou goed. Fijn. Oeh, om te verrekken. Een zonder gekheid, zeg. Waarom draag je met een doek? Een baal koffie van 50 kilo over de grens gesmeten... ...en toen... Kijk uit. er uh, Wegwezen, Carlo. Ciao, Aldo. Ciao. De wetenschap, hè? Ja. Sergeant. En dan? Die kerel met zijn armen in het doek. Ja, luid. Wie is dat? Oh, de is Carlo Bazzetti. Het Bella. Dat is de kerel. En die doek? Die uh, doek, luid. Oh, die doek? Ja, wat is er mee? Ja, is bijzonder luid. Een uh, arbeidsongeval. Arbeidsongeval? Ja, ja. Je heb je niet afgevraagd of het geen camouflage is. Oh, het geen. Uh, denkt u dan dat Carlo... Heb je hem onderzocht? Die doek? Ja, onderzocht. Ja of nee? Ach luid, ik ken zet die toch. Die doet geen kwaad, alleen maar een grote bek. Sergeant, je leert het nooit. Wat is dat voor een dienstopvatting? Luitenant, ik ken alle mensen van Albert Bell. Zwijg! Roep terug die kerel! Wat is er? Ik weet niet wat ik doen moet luid. Zwijgen of Carlo terugroepen. Roep die kerel terug! Hé, hey, Carlo! Wat zit die? Moet je bij hebben? Ja. Alles terug. Wat is er aan de hand? Uh. De vragen stel ik. Wat heb je aan die arm? Gewond, zoals u ziet. De heilige geest lette even niet op en toen kwam er een stuk voor het kerkdak naar me. Ja, hou die praatjes maar voor je. Ik denk dat er smokkelwaar in die doek zit. Smokkelwaar? Hoe komt u daar nou bij? Goeiem, sergeant. Kom even hier, Carlo. Ja. Au, auw, auw. Je doet mij pijn, idioot. stommeling, beul. Belediging van een aan het uniform herkenbaar ambtenaar. Val dood jij met je ambtenaar erbij? Laat me los, Aldo, of ik zal je. Houd je poot thuis, of ik... Hier, je hebt erom gevraagd. Hij slaat. hier tegen het openbaar gezag. Hang stevig vast, sergeant. Ik zal hem zelf op... Ja, Ach. jullie geluk dat ik maar één goede jaren heb rotzakken. Au, au. Au. Oh. Aha. Oh. Gezien, sergeant. Die arme invalide toch. <laughs> Twee, zes, twaalf, achttien, twintig pakjes. 400 Vierhonderd stuks. Mooi arbeidsongevallen uitzuigen, spion, staatsruip, uitvreder... Doe maar hoor, jij werkt jezelf steeds dieper in de ellende, man. Anders zijn jullie steken blind, hè? Wat wil je daarmee zeggen? Hè? Ja, dat zou jij wel willen, hè? Maar mij lok je niet uit mijn tent. Bas maar met al je douane gespuizen Jij weet zeker niet dat de douane onder het leger eh, sorteert, Dat weet ik heel best en het verbaast me niks. Dief en maat. Dan arresteer ik jou, Carlo Mazzetti, wegens belediging van de krijgsmacht. En nog zo'n paar kleinigheidjes. Breng hem weg, sergeant. Mij? Waarom nou? Ik heb toch niks gezegd? Dat moet de rechter dan maar uitmaken. Maar dat kan toch niet? Ik heb een vrouw en vier kinders. De jongste, mijn zoon, is nog maar een paar dagen oud. Dat kunt u niet doen, luitenant. Wie zou er voor ze moeten zorgen? Daar had je er maar een beetje eerder aan moeten denken, vriend. Oh. Dat wordt een mooi proces verhaald. Kom, sergeant, we je op. Oh. Belediging van de krijgsmacht. Verzet tegen en belediging van een officier en een sergeant. Smokkel van 400 sigaretten, daar heeft het wetboek van strafrecht gepeperde straffen voor de petto. Zeer gepeperde straffen. Tja, oh, vriend. De overheid laat niet met zich spotten. Jij krijgt een paar jaar is de tijd om daar eens rustig over na te denken. Uh, ja, Carlo. Ga er maar in. natuurlijk maar ja het is een de voor de rest is het een goede oh. lappes oh, twee jaar dan mogen we nog niet eens klagen nog maar een half jaar en dan oh, een eeuwigheid wat een arme mens toch allemaal kan staan. Ach, waarom? Ach, waarom ging jij van me heen en liet mij een leven van lijden? Liet jij me alleen en zijn we door gescheiden? Dat kan. Maria. Carlo, Maria, Carlo, oh. Maria, oh, ik kan het niet lopen. Oh. Toch is het zo. Ben je, ben je, ben je Nee, nee, amnestie. We hebben toch een nieuwe president. Leven nee, de president. Oh, wat heerlijk. Oh. Carlo. Wat zeg je van de kinderen? Oh, zij zijn ontzettend groot geworden. Ja. Verschrikkelijk. En Giancarlo. en Oh, die loopt al. Oh, meisjes. Zouden jullie vader niet eens dag zeggen... Oh. Ze kennen me niet oh, dat meer. Dat komt er. Ze moeten weer aan je wennen. Ga toch zitten, Carlo. Ja. Ah. Ah. Ah. Zo. Ah. En laat me je nou eens bekijken. Ah. Je bent mager geworden. Heb je dan niks te eten? Ja, maar laten we het daar niet over hebben. En. Hoe heb jij door geslagen? Oh, goed hoor. Dankzij don Luigi. We hebben ja. allemaal geholpen, het hele dorp. Ja, maar ik bedoel eigenlijk... Ja, Carlo. He, nou? Heb je nog wel eens aan me gedacht? Maar, Carlo. Ja? Altijd, iedere dag. En s'nachts? Dan was het het ergste. Heb je nooit eens vergeten dat je... Nooit. Zweren. het. Kom nou, Carlo. Een moeder van vier kinderen. En bij vier zal het niet blijven, Maria. En heb je dan werk? Oh, ik vind wel wat. En waarvan moeten we dan ondertussen leven? Want nou wil ik geen aalmoezen meer, hoor je? Ik verkoop net zo lief een stukje grond in Santa Gata. Jij verkoopt niks. Waarom niet? Het is mijn grond. Eén Joost verleden week hier. Geweest. Niks mee te maken. Ik ken die neef van je. Die wil alleen maar wijzen van je worden. Een schatrijke vent uit Zürich is er tuk op. Zo'n eenzame bergwijs is net wat hij zoekt. Hij wil de schuur laten slopen en daar geen villa bouwen. Tienduizend francs biedt hij. Hij biedt maar. Tienduizend Zwitserse franken, Carlo. Als ik maar wist of ik je dat. Gehoord. Die weide wordt niet verkocht, Maria. Basta. Zeg, hoor eens even. Ik kan met mijn eigen grond doen wat ik wil. Versta jij dat? Goed. Jij doet dan maar wat je wilt. Maar dan heb je mij vandaag voor het laatst gezien. Dan ga ik naar Amerika. Arlo. Nou, begrijp je niet. Hoeft ook niet. En die schuur wordt niet gesloopt. Maar, maar waarom dan niet? S'nachts, Maria, als de anderen lagen te sturken en te ronken, heb ik nagedacht. Oh, wat er allemaal niet is omgegaan in die kop van me. Maar één ding zeg ik jou. Wat ze me hebben aangedaan, zullen ze me terugbetalen. Oh. Durgel en dwars. Hier moet ik het voorlopig bij laten. Godsnaam, Carlo. Heb je nou nog niet genoeg gehad? Moet je ons dan nog dieper in de ellende brengen? Wat ben je van plan? Niet wat jij denkt. Wat Echt? ga je dan doen? Meehuilen. Met de wolf in het bos. Meehuilen met de. Oh, kerel. Niet huilen, Maria. Wees dan maar blij dat ik weer thuis ben. Oh, dan ben ik ook. Oh, nou weet ik helemaal niet meer wat er van ons moet worden. Wat moet ik doen? Om te beginnen. Ophouden met jammeren, Maria. En mij laten denken. Ik ben nog steeds je man. Of niet soms. Ja. ja. ja. Of is het zijn geest? Leef jij nog? Ik wel! <lacht> ik wel. Nou, vertel eens wat. Hè? Vertel, hè. Wat? Ja. Hoe, hoe was het in het gevangen? Nou, jij uh, bent nog best erbij op die steile weg, ouwe. <lacht> ja, ja, ja. Iedereen moet eens een keertje gezeten hebben, hè, zeg ik altijd. Ja. Dat, dat verruimt de blik. Vijftig jaar. Nee, nee, wacht even. 54 jaar geleden heb ik ook eens een paar jaartjes opgeknapt. Zo. Wat had jij dan uitgesproken? Hé, nee, niks. Niks. Helemaal niks. Ja. Nee. Ik was onschuldig. Dat kan toch niet? Ja, ja, alles kan. En, en toen helemaal. Ja, jij was nog niet eens op de wereld, jongen. Red Zorico was twee schapen kwijt. Ja. En iemand had zich in zijn malle kop gezet. Die moet je in Ressorico achterover hebben gedrukt. <lacht> Die beesten werden netjes teruggewonden. <lacht> <Ja>. <lacht> Ze waren gewoon afgedwaald. <lacht> Maar mij hebben ze bijna drie jaar achter de tralies gehouden. Ja, maar Geronimo, maar toen hadden we toch een koning? Ja, ja. ja Amtelijke vergissingen kwamen toen toch niet voor, hoor. Ja, ja, je, je, je hebt nog gelijk ook. Oh. Wat eenmaal opgeschreven staat, is opgeschreven. Dat blijft opgeschreven. Als de papieren kloppen, jongen, de papieren. Papieren, jongen. voor ja. je wel? Ja, ja. <laughs> wat, wat kom je eigenlijk hier doen, ouwe? Yeah. Stil, hoor. Stil, hoor. Niet nie, niemand zeggen. Ik laat Flora hier vreten. Eh? Flora! Hier? Zo vlak bij de grens? Ja, wat, wat, wat weet je? een geit van grenzen? Eh? Ze vinden het gras hier nou het lekkerst. Daar kan je niks aan doen. Ze hebben zo hun eigen ideeën. <laughs> en zo stokouwe met Uzlem die een beetje een begint te worden, die zullen ze niet gauw verdenken, hè? Wat? Maar... <laughs> Waar zouden ze jou daarvan moeten verdenken? Hmm? Maar, maar, maar eh, Carlo. Wat? Kijk eens, kijk eens. Alle eh? Een hele zak vol. Ja. <laughs> ja. Twintig slof op zijn minst. Ja. Ja, ja. En, en allemaal netjes onder het gras, hè. Chironico ja. heeft gras gesneden. Hè? Voor zijn geit. Voel je wel? Ja. Voel je wel? Ja, ja, ja, ik voel hem. Maar moet jij nou op je oude dag nog? Ja, ja, ja, ja. kijk, joh, Mijn ouderdomspensioen, dat is net genoeg voor twintig liter rooien, hè. Maar dan heb ik niks te eten, hè. Te weinig om te leven, te veel om te sterven. Niet, niet dat ik sta te trappelen van ongeduld om in de hemel te komen, maar toch... Ah, niet hè? zo somber, ja. oh, Je bent dan nog lang geen honderd. Uh, honderd? Ja. Honderd? Ja, ja, ja. Je weet niet waar je het over hebt, jongen. Jij weet nog niet hoe eenzaamheid smaakt. En, en, en dat is maar goed ook. Flora, dat is mijn enige aanspraak. Wie anders wil er nog praten met, met, met, met een kindse z'n grijzaad? He? He? En als ik dan die benauwdheid onder de bos krijg... dan, oh ja, dan begint het hier te piepen. He? En, en dan, dan laat ik gauw Don Luigi komen. Maar, maar mondje dicht, hoor. Ik, ik, ik ben gezonder dan menig hier. <laughs> ah, dat dacht ik wel. Ik heb het al zo vaak gezegd. Jeronimo zal ons allemaal begraven. Zo is het, jongen. Zo is het, ja. Zeg, zeg ouwe. Zou je mij een rol willen doen? Altijd, hè? Omdat je ook in de zaal geweest hebt. Kijk, ja, <laughs> jij, jij bent toch zwaar geweest? Ja, en een, en een beste. Een beste, er was niemand die je tegen me op kon nemen. Maar kan jij met het meetlint omgaan? Ja, wat dacht je? Nou, ja. Vijf liter van mijn allerbeste voor jou. Waarvoor dan? Ik heb... Gewed. Ja, ja. Hoeveel meter het is van mijn huis tot aan die grote schuur daar? Daar? daar? Ja. Eh, over de grens? Ja, ik wil het precies weten. Maar, maar kan jij zelf dan niet Nee, dit? nee. Met een veroordeling achter de rug mag ik de grens niet over. Er staat een aantekening op een identiteitskaart. En ik voel er niks voor om er meteen weer in te draaien. <laughs> nee, nee, nee. Eén keer is genoeg. Ja, als ik een grote schurk was, zoals Saverio, zou er een foutje aan de lucht zijn. Mijn vriendjes zouden er wel voor zorgen dat ik ongehinderd heen en weer kon gaan, al was het op klaarlichte dag. Ja. ja, ja, ja. Allemaal gelijk voor de wet, hè? Ja. <laughs> ja, maar jij en ik weten wel beter, hè? Flora! Kom, meisje. We gaan naar huis. Doe je het, ouwe? Ja, dat spreekt toch vanzelf, jongen? Breng maar dat maitlein zo gauw je kan. En en die wijn natuurlijk, hè? Eh? <laughs> Ik je dat nou nog niet? Nee. waarom nee, niet? Ik kan niet. Waarom niet? Mag jij met je waarom niet? Nou. Ik moet maar steeds nadenken. Laat nou, het denken dan maar aan mij over, geslapen. Hoe kan dat nou? De hele dag zeg je geen stom woord. Ook rond met een zuur gezicht. En voert geen steek uit. Dat komt nog wel. Gauw dan je denkt. Waar dan? Nee. Voor de overkant krijg je geen vergunning. Dat weet je. Nou, niet danken, daar worden we niet wijzer van. Ik heb je met... een vrouw gezien vandaag. Doe het dat nou overal. Ja, Maria, jij bent jaloers. Nou, ja, niet nodig hoor. Het was een buitenlandse Toeristen uit Santa Gata. Stijve. Praat geen onzin. Ze heeft alleen maar gezegd dat Albert dat een aardig dorp is. En dat het er zo mooi bij ligt. Ja. En ze vond het jammer dat je hier nergens kunt logeren. Ja, ja. ja. Hm? Wat heb jij gezegd, hè? Ik zei, ja, dame, het is erg mooi. Maar het is jammer dat je hier nergens kunt logeren. Ja. Hou me maar voor de gek. Je doet zo vreemd, Carlo. Sinds je terug bent, dat ik niet meer weet wat ik ervan moet denken. Ik had het me allemaal zo anders voorgesteld. Zo even anders. Doe <laughs> Carlo. Ja? Zou je nou eindelijk niet eens naar werk omzien? Nee. het nee, gezeur, ik weet verdomd goed wat ik doe hoor. Laat mij nou maar begaan. Zegt hij maar steeds. En ik weet heus wel wat ik doe. En nou is hij vanmorgen in alle vroegte naar beneden gegaan. Naar de stad. Oh, dan, dan zoekt hij daar werk. Daar geloof ik niks van. Het is verschrikkelijk. Hij zit met je zitten en broerig voor zich uit en staren. Je moet geduld met hem hebben. En vertrouwen in hem stellen, Maria. Carlo is je man. Hij heeft een moeilijke tijd achter de rug, neem dat maar voor mij aan. Hij moet langzamerhand hier weer wennen. Ik geloof echt niet dat het goed is als ik me ermee bemoei. De lieve God biedt ons altijd een uitweg. Een gat, een gaatje, soms. Dat geldt ook voor Carlo. In zijn hart is het een goede kerel. Op de lering was hij altijd nummer één. Maar... ...wat moet ik nou beginnen als hij niet went? Ik komt hij niet eens meer terug. Oh, maar kindje... Toch. Oh, dan Louisie. Geef me een goede raam. Als, als, als ik maar wist hoe... Ik wil heus wel eens met hem praten, maar hij is nooit om een antwoord verlezen, die, die heiden. Weet je wat? Ik zal voor hem bidden. Baat het niet, dan schaadt het niet. En, nou ja, ik zal toch ook eens met hem praten. Wilt u nu eens even naar me luisteren, juffrouw? Hé! Hey, wees dan toch eindelijk eens stil met die vervloekte rammelkast. U wens? Ik moet je baas spreken. Meneer de architect? Cotini. Meneer Cotini is niet aanwezig. En we nemen geen personeel meer aan. Wanneer komt u terug? Weet ik niet. Om te zien ben je, een schatje Carmela. Maar... Voor jou, juffrouw Bonetti. Ben je gek, meid? Je ziet eruit als Carmela, je spreekt als Carmela, dus voor mij ben je Carmela. Ik ben wel niet zo deftig als jij, maar dat betekent ook niet dat ik je oneerbare voorstellen doe. Ik wil alleen maar weten wanneer Cottini terugkomt. Meneer Cottini komt de hele week niet meer. Ah, Carlo, goed dat ik je zie, man. Ik heb de beste uitvoerder nodig. Ik kan niet. Heb je bovenwerk? Laat me schieten. Ik betaal een goed loon en heen en terug met de bus van mijn rekening... en natuurlijk de voorgeschreven sociale voorzieningen. Ja, ik zal er eens over denken. Ja, je zou me er een reuze plezier mee doen. Uh, ga je even met me mee, hè? Ik ben voor iemand te spreken, Carmela. Oh, goed, meneer. Zo, laat dat er gaan zitten, kan. <laughs> hmm, uh, vertel eens. Alles goed? Vrouwen kinderen ook? Oh ja. ja, ik mag niet klagen. En bij u thuis. Best, best, best. We hebben elkaar in geen jaren gezien, hè? Uh, nee, nee. Ja, ik heb toch geen. Ja, de... ja, ja. Zeg, luister eens, ja. Carlo. Ik uh, moet drie bungalows bouwen. weet het meer. Alle drie tegelijk. Als jij nou bij mij. Uh, ja. Uh, uh. Ja, wat kijk je dan zorgelijk, man? Ja. Huh? Wat scheelt er aan? Geld? Wil je misschien een voorschot? Nee, dat is het niet. Uh, kan ik misschien ergens anders bij helpen. Ja, uh, daar ben ik eigenlijk voor gekomen. Aha. Uh. U bent de beste architect in deze buurt. Meneer oh, oh, nou, nou, nou. nou. Waar oh, oh. hey, uh, mm, uh, gaat het over? Over een weddenschap, een kleine berekening. Ik moet precies de uitkomst weten. Maar alleen krijg ik dat niet voor elkaar. Kijk, nou, ik heb het hier opgeschreven. Ja, we ja, moeten even kijken. Als als even weet, kijken hè? <coughs> dat is. Uh... Wow. Dat is toch wel lachelijk eenvoudig, Carlo. Oh. Ja. Boek A. Boek ja. huh? B. En dat is dan. Uh, juist. En nou, de boeg op de som. 1, 2, 3, 0, 5, 7. Ja. Dat <laughs> klopt, jongen. Het loopt. Ja. 120 meter, 57, centimeter, die meer niet minder. Ja, nou, duizendmaal maal bedankt, meneer Cottini. U bent een genie. Ja, ja, ja, laat maar zitten. Uh, zeg, heb je die, die weddenschap nog gewonnen? Nou, oh, dat uh, weet ik nog niet, maar ik heb goede hoop. Zie je toch, ik ben aan het werk. Gianni, Paolo, Fabrizio, Pietro. Oh, we helpen mijn een handje, we hebben toch niks te doen. En we zijn toch arbeiders, dus moeten we arbeiden. Paragraaf 1 van de grondwet. De Republiek is grondvest op arbeid. Om vijf uur in de ochtend, in mijn kelder. Ja, die vrouw van jou heeft een gezonde slaap, Carlo. Is dat iedere nacht zo, arme kerel? <laughs> oh, ja. heeft de compressor niet eens gehoord. En we zijn toch al vanaf twaalf uur bezig. Carlo, en jij kan geworden? worden... Zijn jullie allemaal gek? Ik ben nog nooit zo goed bij mijn verstand geweest. Weet maar, laat jij die Carlo van jou maar schuiven. Oh, wat je zegt. Dan moet jullie net werken. Bij nacht en ontij gaat in de grond hakken. En in de muur. Kijk eens, wat een bende. Oh, wat een smeelapperij, wat een rotzooi. Dat is nou juist de kunst, uit rotzooi geld slaan. Ja, en wie geld heeft, kan het van beneden naar boven laten regenen. <tus> <tus> Wist je dat niet? Maria. Ik weet maar één ding. Het is hier een verschrikkelijke bende. Zand, aarde, steen, puin. Wat moeten we ermee? Oh, dat is al lang opgelost. De herfst is een aantocht. Dan is de beek hierachter gezwollen van je welste. Het water stroomt razendsnel en krachtig. De hele troep wordt automatisch afgevoerd naar het dal, ploep, het meer in. Heilige Madonna, dat werkt als mollen in de tong. Dat is waar, Maria. Maar we beginnen het licht te zien. Ah, ja. Ik heb je al meer gezegd, Carlo. Als het om de hogere dingen gaat, moet je bij de vrouwen niet wezen. De mijne is net zo... Goed, Johnny. Dat zal ik je vrouw eens overbrieven. Dan zullen wij eens kijken of je nog zo'n grote bek hebt. Oh, ja. Oh, ja. En nou, Carlo, is mijn geduld uitgeput. Wil je me nou eindelijk eens vertellen wat daar kookt en zuddert in die gekke kop van je? Goed, vrouw. Als in je haren lang en is je begrip wat kort. <laughs> Hé, hey, wij zijn dit leven van sappen en zorgen meer dan beu. Dus moet er wat gebeuren. Zo dacht Columbus er in de tijd ook over. Maar wat was het resultaat? Hij ontdekte Amerika. En wat hebben wij aan Amerika? Niks! Nee, nee. Nee. En toen heb ik dit idee gekregen. Begrijp je het nou? Nee, ik begrijp er helemaal niks van. Een idee? Jij? Ja, ik. Ik heb ook iets ontdekt. Oh, wat dan? Santa Gata. Zolang lang ontdekt. Gek dat je bent. Het bestaat al even. Voor ons bestaat het pas als je er kunt komen... zonder dat die gieren van de douane je kunnen zien. En dan is er maar één weg. Hier de berg in. En aan de overkant, in de grote schuur, weer uit. Willen jullie van hieruit een gat? Ja, ja, dat willen we. Oh, oh, oh. oh Carlo. Dan ben je toch een heerlijke fantasie. Zie je nou wel, net als de mijne. Overal de donker op. Dus in naar bed, Carlo. We hebben wel wat beters te doen. Ja, fantast, hè. Weet jij wel wat dat is, een fantas. Dat is die sukkel die gelooft op een eerlijke manier door het leven te kunnen komen. Dat is een fantastisch! Oh, ja, wat je zegt, hoor geloof Dat loopt niet goed af, Carlo. Dat kan niet goed aflopen. Ze dus we zullen je weer te bakken nemen. Vast en zeker. Waarschijnlijk wel. Maar voor het zover is, zijn wij binnen, Maria. Dat het is onmogelijk. Het kan niet, het is verboden. Doe me een lol en ze maar niet aan mijn kop met je Zwitserse eerbied voor de wet. Die kunnen makkelijk eerbied hebben. Ja, aan eerbied hebben we niks. Vertrouwen moeten we hebben. Meer is niet nodig. Als we maar solidair blijven. Ja, we, we. ja, ik weet ook wel dat het een verschrikkelijke karwei is. En, en stom vervelend. Maar het komende voorjaar zijn wij hierdoor. Tegen de zomer is de garage klaar. Die komt hier, waar nou de keuken is en de kelder. Wat nou, garage hier? Waarvoor? Rustig nou maar. Je zult het allemaal wel zien als het zover is. En nou naar bed, ja. Dan moeten we dan de slag, als we met het voorjaar aan de overkant willen wezen. Nou, aanpakken jongens, daar gaat hij weer. Even op. Oh, I know. Er is geen doorkomen aan, de rots loopt er vast doorheen. Oh, dan heb Pietro toch gelijk. We moeten de boel opblazen bij stukjes een beetje. Er zit niks anders op. Tuurlijk niet. En ik heb nog dynamietpatronen zat. Trottiel ook nog wel. Hoe kom je aan niet, Rommel? Met die overgehouden van de partizanen. Pietro gooit nooit iets weg. Nee, je weet maar nooit hoe je er nog eens op verleden kan zitten, zeg ik altijd. Ah, hier wordt niks opgeblazen. Zijn jullie gek? Ja, dat wordt een herrie als een aardbeving, het hele dorp zal dan schudden. Wat ja, geeft dit nou? Het hele dorp bent toch wel we uitvoeren. Ja, wel, maar die jakhalsen van de douanepost horen het ook. Ja. Nou, uh. zet de ding eens aan. Uh. Nou, als het maar nou is. Carlo! Ja. Carlo! Hou eens op met de voorbij! Ja. mens kan zijn eigen woorden niet verstaan. Ja, zet maar af, Johnny. Ah, dat spul is zo hard als graniet. Zal je zich een geheimtje vertellen? is graniet? Hier, een brief van Cortini, net gebracht. Wat ah. nou, is dat nou? Hierover. Nou, jongens, we hebben het gehad hoor. Cortini wil zijn boer terug. Wanneer? Ja, morgen vroeg. Laat hem maar wachten hoor. Nee, dat was de afspraak niet. En dan kan ik hem nooit meer lenen. Laat ja, de barsten. Nou, over dat ding hier. Nee, jongens, dat kunnen we niet doen. Eerlijkheid voor alles. Wat zijn jullie hier nou, maar toch? We kunnen hem toch niet meer gebruiken. Dynamite. Stil, stil eens. Laat me nadenken. Wat is dat toch? Voor jullie niks? Het ja, zijn de Zwitsers. Wintermanoeuvres, of het geen geld kost. Ja, en ik mag niet eens een baronnoze. Dynamite. De hemel is met ons. Help? Pietro. Huh? Ja. Pietro! Hier met die knaldingen. Gauw! Als het nou knalde, rommelt, valt het niet op. Carlo, nee. Komt in orde. Allemaal wegwezen. Ja, moet je er eens geen gaten verboren, idioot? Eh, dat is toch al lang gebeurd, man. Oh, maar, maar denk erom, Pietro. er mogen geen ongelukken van komen. Ongelukken? Vast? Dat kan niet goed aflopen. Maken jullie me niks bezorgd? Verdomme, wie zou ooit gedacht hebben dat ik nog eens zou mogen knallen? Ja, nou niet te veel tegelijk, hoor. Als de hele Santa Kramer achter ons naar beneden komt... Oh, Carlo, ja, wat ben, nou ik nog moet je wel? Oh, van dat hele rustige oh. chef. Dit wordt een stukje vakwerk op maat. Uh. Tegen het eind van de oorlog. heb ik eens met Turijn, hè? Een voordere trein. In de lucht laten vliegen. Helemaal een beetje. Ah, dat hadden jullie. Moeten zien. Ja, ik geloof je zo ook wel, almiddag. Alsjeblieft dan denken dat je nou met vredeswerk bezig bent. Ja, dat met die trein was ook werk voor de vrede. Ja. Uh. Zijn we er allemaal? Allemaal. Geef me maar eens een sigaretje. Maria. Zijn de kinderen bij Don Luigi? Ja. Oh, ik ben zo bang, Carlo. Bang? Waarvoor? Er kan echt niks gebeuren, Maria. Heus niet. Niet kletsen, Pietro. Kunnen we? We kunnen. Nou, vooruit er maar. Nou, let op, mensen. De voorstelling kan beginnen. Oh. Zie je dat? Met zijn sigaret? Vakwerk hoor. Voor me Hoor je hoe mooi dat zist. Idioot, Je lijkt wel een kind met een voetzoeker. Oh, ga ik wel. Ben... Stil dan. De land is uit. Je grootmoeder is uit. Stil, dat toch? Hou oh, niet langer. Wat is af van de slaapzaal? van de keuken? Dat scheelt ons wekenwerk, jongens. Met onze hartelijke dank aan onze fijne Zwitserse buren. Dan kom dan kom naar, Maria. Maria, Maria, niet janken. Ik zal nooit meer iets lelijks van je jodelende stamverwanten zeggen. En, en, en aangezien de uitgang op Zwitsers grondgebied en buiten Santa Gata ligt... En aangezien de brave tolgaarders na sluitingstijd om tien uur op één oor liggen. kunnen we, kunnen we s'nachts, als we tenminste met de nodige voorzichtigheid te werk gaan. onopvallend en ongestoord werken. Waarmee alle grensformaliteiten zijn komen te vervallen. Niemand kan u de groei en bloei van Albabellen nog langer tegenhouden. Want vrienden. Deze tunnel staat ter beschikking van al onze medeburgers. Maar dat kan alleen vrienden van Albabella. Als we allen één zijn. Solidair door dik en dun. halve kameraden, honden dicht. Kiezen stijf op elkaar. Niemand weet ergens van. Is dat duidelijk? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Mooi. Ik neem natuurlijk aan dat onze burgemeester en onze gemeenteraad het algemeen belang zullen stellen boven het groepsbelang. ...boven kleine ruzietjes en pitrutige meningsverschillen. Of niet, Ernesto? Wat mij betreft, Carlo, ik ben hier bij toeval terechtgekomen. Oh. Nee, nee, nee. <hijen> niet als burgerweester, maar als burger van Albabella. Begrijp je wat? Goed zo. En wat heeft de oppositie inderdaad te vertellen, Francesco? Wij communisten hebben nog nooit en nergens de vooruitgang in de weg gestaan. <hijen> Namens mijn fractie verklaar ik dan ook plechtig... ...ook wij... ...weten van niks. Ja, nee. Deze gemeenschapszin is die weet die, die u ontroepen. En ik weet zeker, vrienden... ...de vruchten van onze solidariteit... ...zullen ons weldra in de schoot vallen. Ja, nu nog een paar ruchtere, praktische, technische vragen. Ten eerste... ...werken we in gemeenschappelijk verband... ...of opereert ieder voor eigen rekening en op eigen risico? Oh, voor de coöperatie is veel te zeggen, al was het alleen maar vanwege de verdeling van het risico. Ja, ja, maar er is ook veel tegen. Wat zijn de gevolgen als er eentje tegen de lam vliegt? Beter dat hij alleen vliegt dan wij allemaal. Heel ja, ja, ja, ja, ja, ja. zeer juist, ja, ja, ja. Jannie. Vitamine, wij leven in een democratie. Wij zullen daarover stemmen. Wie voor een coöperatie is, steekt zijn hand op. Niemand? Wie is er voor het particulier initiatief? Met algemene stemmen, dus daarover zijn wij er eens. Ik ga me specialiseren. In Zwitserstaulozes. Ik in koffie. Nee, dat gaan jullie niet. Geen monopolies vrienden. Dit land heeft goedkope spullen nodig. Verbruiksgoederen, sigaretten en nog veel meer. Nu moet iedereen met eerlijk werk wat kunnen verdienen. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Niemand hier tegen. Niemand. Iedereen dus voor vrije economie. Goed. En nu? Nog één ding, Carlo. We zullen om te beginnen wat handelsgeld moeten hebben. Nou, dat is misschien niet eens nodig. Als je voor de eerste leverantie krediet kunt krijgen, loopt de rest op rolletjes. En nu heb ik nog een belangrijke vraag aan de burgemeester. Ernesto. Hoe zal de verhouding zijn tussen ons en de autoriteiten? Uh, oh, ik zou zeggen, welwillend, doch strikt rechtvaardig. Dat kan niet wat duidelijker zijn? Oh, ja, te zijner tijd, let wel, te zijner tijd... ...zal het heffen op opbillige belasting uh, onverwijdelijk zijn. Ah, wat? Wat bedoelt dat nou? Begrijp me nou die verkeerd, Carlo. Ik bedoel in het algemeen gebruikelijke kader. En als er iets misgaat, waarom zou er niks misgaan? ...is er altijd wel een stelletje gekken dat daar plezier aan beleeft. Ja, ja, ja. Voor zulke gevallen, en ook om ongehinderd te kunnen werken... ...heb je een zekere nodig. Een, een soort beschermende hand. Ja, ja, ja, ja, ja. Dit hele project vraagt erop. Ik zeg dit natuurlijk niet als burgemeester. Jij weet nog beter dan ik. De ambtenaar als één ding is zeer wel in staat tot enig vermaak. Als het moet, le ook leef vermaak. Niet waar? Ja, ja, ja. Het is gewoon een kwestie van uh, de ene welwillendheid tegenover de andere. Begrijp je? Ja, maar ik zie nog niet hoe we in de praktijk... Oh, zo... dat komt dan goed uit. Ik heb vandaag een vertegenwoordiger van het provinciaal bestuur bij me gehad. De afgevaardigde dokter Soletta. Een intieme vriend van de directeur van de provinciale belastingen. Die op zijn beurt weer uitstekende betrekkingen met de dienst invoerrechten en accijnten. Nou ja, zeg maar, de duale onderhoudt. Ja. Ik heb met Soletta gepraat over de noodtoestand in Albabella. Belangrijk man. Die we moet moeten zien te winnen. Dat is goed, natuurlijk. Maar uh, hoe? Soletta heeft zich bereid verklaard de weg te effenen. Hij wil je schriftelijk bij die directeur introduceren met een prima aanbeveling. Nou, als jij dan eens eh, gezellig met die directeur de stad in gaat, even zo, een eh, nachtwandelingetje. Eh, <tie> oh, je weet nooit waar het goed voor is. Kan in ieder geval geen kwaad. En het eh, gaat veel gemakkelijker. Ik wil maar zeggen, bij een onderneming van deze omvang mag je de hogere instanties niet voorbij lopen. Ja, ja, ja, ja, het begint met duidelijk te worden. Nou, uh, het lijkt me redelijk. Wat zeggen jullie ervan? Goed, goed, R.S.A. Wanneer kan ik die aanbeveling krijgen? Als je wilt, vandaag nog. Oh, dat is dan afgesproken. Zijn er nog vragen? Nee, goed dan. De vrienden, aangezien. ...we geen minister hebben kunnen vinden om het lint door te knippen. Ze waren allemaal verhinderd. Ja. Verklaar ik onze tunnel voor Goven. En nu, aan het werk. Leva al-Babala. Al al al al al oh. oh. oh. oh. Bruno, goed dat ik je zie, jongen. Bevalt je nieuwe vrachtwagen? Best, best, maar ik ben toch een beetje te voortvarend geweest. Ja, hoezo? Ik krijg de volgende afkaling nu voor elkaar. Zou je al niet zien, net nou wat je nodig hebt. Weinig op geld gelacht. Ja, ik had nog wat gehoord. Pff, kan ik dat ding een paar weken van je lenen hebben? Nee, wel. Als de deur waard... Nee, nee veel... maak je hem maar niet bezorgd. Geld is goed. Morgen meteen maar Ja, dat kan wel. We moeten elkaar een beetje helpen, hè. Waarom niet? Zo is het wel <laughs> Nou, dat is dan afgesproken. Ben jij dat, Carlo? Zie ik het goed? Na ah, een ogenblik, er staat nog een paspoort. Ah. Goeiemorgen, Don Luigi. Welke goede wind waait u hierheen? Mijn zoon het hele dorp weet. Is dat een nieuw? Wat? Die vrachtwagen? Oeh, gelegenheidskoopje. Heb jij dan een rijbewijs? Dat kost toch een smak geld. <laughs> Mijn rijbewijs zeker. Ik heb het met veel pijn en moeite door en in de militaire dienst gekregen. Maar toen ik het eindelijk had, mocht ik teruglopen van het donutsbekken tot hier... ...voor ik er iets mee kon doen. Met de krijgsgevangenschap mee heb ik er zo'n zes jaar over gedaan. Dat is nou allemaal voorbij, Carlo. En je ziet maar weer... het is toch nog ergens goed voor geweest. <totie> ik heb je er goed doorheen geslagen, mijn zoon, na je laatste... De, de, detentie. Ik zeg altijd maar... schijnbedriegt. Nou ben je op de goede weg. De zegen van de arbeid. En nou weer die prachtige garage. Ja. <totie> Verder is je... Hoe heb jij dat allemaal voor mekaar gekregen? Toto of Lotto? Eh? Nee, Don Luigi. Het gat. Welk gat? Uw gat. Wat vertel je me ja? Nou? Ja, u hebt eens gezegd dat ons lieve heer voor iedereen een gaatje openhoudt. Een uitweg, maar dat we dat meestal in onze blindheid niet kunnen zien. Dat is ook zo. De wegen des heren zijn wonderbaarlijk. En jij bent een geluksvogel, Carlo. Ik mag natuurlijk niet zeggen dat de hemel onrechtvaardig is. Dat zou ik niet eens durven dromen. Maar als ik denk aan mijn gehavende, armzalige kerkdak... Ja, ja. toen Luigi... Vind jij het nou zo langzamerhand geen tijd worden... dat je weer eens naar de heilige mis komt? Om de heer te danken... Oh, nee, mij te gevaarlijk. Zo gauw u een nieuw dak hebt. Dan kan ik nog lang wachten. <laughs> Ga bij Don Luigi. U hebt een nieuwe woonkeuken nog niet eens gezien. Eh? En nou heb ik een beste rode moe. Oh, goed, jongen. Graag. <laughs> nou, nou... Eh? Nou, nou, dat, dat ziet er piekfijn uit, Carlo. Ja. Mooie gordijnen, ja. prachtige meubeltjes en alles nieuw. Het glimt. Nou, uh, ga, ga zitten, Don Luigi, ga zitten. Ja, maar niet te lang. De oude Geronimo... Ah, laat hem maar wachten, hoor. Die heeft nou geen tijd om er uit te gaan. Ja. Dus Zo. Ja, ja, wacht. maar. Mooi. Don Luigi... Op uw gezondheid. Op de jouwe. En op het gat van onze lieve ja. Dit is heel verstandig van je, Carlo. Dat je de heilige mis weer gaat bijwonen. Dankbaarheid is de Heere wel gevangen. Ho, ho, ho, ho, Don Luigi. Dat heb ik niet gezegd. Maar dankbaar ben ik wel. En dan wil ik beslist niet kinderachtig zijn. Heer, hm? dit is voor u. Laten we gaan. gauw een mooi, nieuw, stevig dak van maken. Carlo, uh, eh? dat zoveel geld, dat is, <laughs> dat is een vermogen. Oh. Hoe kom je Nee, hey, Niet vragen, maar aanpakken, Don Luigi. Geen woorden, maar raden, zeg ik maar. Nou, oh, goed, als u het niet wil hebben. Ik kan het best gebruiken, hoor. Ja, maar... maar enige welwillendheid van kerkelijke zijde, dat is ook wat waard. Carlo, heb jij niets te biechten? Ach nee, ik ben niet zo biechterig. En voor zover het iets met deze aanval op te maken heeft, helemaal niet. Maar Carlo, als ik niet weet hoe jij aan al dat geld... Ik het nou maar rustig in, Don Luigi. Ik ben er aangekomen door dat gat. Heel simpel. Maar ja. u hebt op het idee gebracht en daarom vind ik het niet meer dan billijk dat u weet ook... Weet Maria hiervan? Natuurlijk. Tegenwoordig doe ik niets meer buiten mevrouw om. Het is een godswonder. Nou, Carlo, dan, dan zal ik het maar aannemen. <laughs> ik, ik kan je niet zeggen hoe ja. dankbaar ik ben. Ja, ja. De zegen des hemels zijn met jou en die jou. Oh, ja. <laughs> en eh... Uh... Wanneer kom je weer eens te biegen? Oh, nou, dat weet ik nog niet, hoor. Als u dan maar aan me denkt bij uw gebeden... Zeker, mijn zoon, ja. dat zal ik doen. Het is een wonder, een compleet wonder. Ik wist het wel, ik wist het. De hemel ja. moest mij bidden en smeken wel verhoren. Ja. Een nieuw dak, een dag. Ja, daar zullen we oh. er nog eentje op pakken, ja. de niet zien. Ja. Nieuwe dak ja, ja. en dat het er maar gauw mag komen. Ja, op je nieuwe werk en dat de zegen op mogen rusten. Ja, daar kunt u het nodige aan doen. Ik hoop het maar, want anders... Maar mijn brave Mazzetti, zo in bijzonderheden hoeft u mij niet uit te leggen. Zoals u wilt, ja. meneer de directeur. Ik begrijp best dat uw tijd kostbaar is. Meer onze verantwoordelijkheid. En die is van zodanige aard dat wij ons niet kunnen veroorloven alles te weten en alles te onthouden. Dan zouden we krankzinnig worden. Wij zijn er ook maar mensen. Mijn goede vriend, dokter Solerta, heeft mij in het korter ingezet waar het om gaat. En ook, meester Barretta, mijn rechterhand, mag ik wel zeggen, is in grote lijnen van het project op de hoogte. Niet Baretta. Barretta? O, zeker, meneer. Ik zie het duidelijk voor me. Kijk, mazzetti, de zaak is nu in goede handen. De rechter weet precies wat de linker doet. zou nou maar verzorgen dat we die twee goed uit elkaar houden, niet waar, Beretta? Zo is het, meneer. Mocht er dus iets zijn, Mazzetti, dan kan jij je altijd in het volste vertrouwen tot meester Beretta wenden als ik ambtshalve afwezig ben. En dat komt nog alles voor. Het is min of meer toevallig dat je me vandaag hier aantreft. Ach, moet je zien wat een stapels dossiers zijn. Dan zwijg ik nog van de, van de kasten vol die je niet ziet. En toch, toch mopper, kortzichtige, bekrompen buitenstaanders wel eens... dat er zoveel een jaartje of wat blijft liggen. Maar goede overwegingen en beslissingen vergen nu eenmaal tijd... om tot volle wasdom en rijpheid te komen. Niet waar we het aan? Zeker, meneer. We doen wat we kunnen. Soms meer, maar alles heeft zijn tijd nodig. Nog een blikje, maar <tankt> Café Venetia? Zeg dat dan. Met directeur Vier. Waar ben ik mijn koffie? Waar ben ik mijn broodjes? Wat voeren jullie er nou uit zo'n hele dag? Staande slapen? Ik hoop het. Ezels, stommelingen. Dienstverlening, dienstbetoon. Ze weten niet meer wat er is. <tankt> Dus uh, u wilt in aanmerking komen voor een belastingverlaging. Nou, dan moeten we maar eens kijken hoe we dat uh, in het vat gieten. Uh, nee. Uh, Neem me niet kwalijk, meneer directeur, maar zover zijn we nog lang niet. Oh nee? Oh. daar is het dan wonder dat ik de draad kwijt ben? Waar, waar, waar hadden we het over? Ja, over Albabella. En dat er voorlopig geen belasting. Oh ja. Ja, nu ben ik er weer. Ja. Ja. De streek moet natuurlijk uh, gesaneerd worden. Het spreekt vanzelf dat je daarbij op onze steun kunt rekenen. Wij juichen het altijd toe als ergens waar dan ook de economie leeuw leven wordt ingeblazen. Geld moet rollen. En dan mogen wij niet in de weg staan. Wij zijn ons van onze verantwoordelijkheid tegenover het grote geheel ten volle bewust. Ondanks alle bozaardere kritiek waaraan wij helaas maar altijd dikwijls bloot staan. ...derwijl wij toch niets meer of minder doen dan onze dure plicht. Niet waar, Barretta? Zeker, meneer. Niets meer, niets minder. Want, Mazzetti, waar zouden wij anders terechtkomen? Ik, uh, uh, Weet het niet, eh... Uh, uh. In je reinste anarchie, Mazzetti. Jij zult het misschien niet willen geloven... ...maar het werk van de hogere ambtenaar van vandaag... ...is één grote offer. één martelgang. Dat wordt wel eens vergeten. Niet waar Beretta? Zeker, meneer. Maar al te dubbel. Goed. Mazzetti, de zaak Albabella heeft mijn volle aandacht. Oh ja. Dank u wel, meneer de directeur. Ik zal u niet langer ophouden. Maar ik zou het bijzonder op prijs stellen als u en meneer Beretta zich een deze dagen zouden kunnen vrijmaken voor een gezellig etentje in de Majestic. Ach, dat is erg vriendelijk van u. Zullen we afspreken uh, vanavond? Negen uur lijkt mij geen gekke tijd. Niet waar we Nee, meneer. Zeker niet. afgesproken, heren. Tot vanavond dan. Het is ongelooflijk. In nauwelijks vijf jaar... Heb jij die cijfers gezien, Baretta? Jazeker, meneer. Wat een opbrengst. Als je bedenkt dat daar vijf jaar geleden nog geen oude knoop te halen was. Als enige van al die armzalige grensreugden daarboven. heeft Albabella kans gezien ruim honderden procenten meer op te brengen dan. Duizenden procenten, meneer. Huh? Oh, ja. Ik heb de statistieken hier. Ja. Dat kan toch alleen maar mogelijk zijn geweest door onze welwillendheid, nietwaar Beretta? Zeker, meneer. Maar hoe? Oh. Het vreemdelingenverkeer, meneer. Alleen door het vreemdelingenverkeer. Maar daar waren ze toch helemaal niet op ingericht? Nu wel, meneer. Eerst hebben ze het Panoramahotel gebouwd. Een hotel Columbus is bijna klaar: met dansing, bar, krillroom en al die fratse meer. Bent u wel eens in Alpabelle geweest, meneer? Nog nooit. U zou het niet herkennen. Een totale gedaanteverwisseling. Van een vervallen bergdorpje tot een hypermodern vakantiewoord. Souvenirwinkels, ski lift, alles. En dat gaat maar door. Winter en zomer. Het grensstation moet uitbreiden. Doezijn, het douaneambtenaar is al overgeplaatst. Daar meneer. men Ja, ja, ja. Nou, u zegt, ja, daar schat mijn flauwtjes iets van bij. Je zucht er toch rustige knapen die alleen maar aan promotie denken en iedere reiziger plus bagage verdacht vinden. Niet wel, Bretta? Zeker, meneer. De gunstigste conjuncturele ontwikkeling blijft bij die van Albabellen vergeleken ver en ver achter. Als de regering een plan Albabellen had gemaakt, zou het nooit zo goed gelukt zijn. Uh, moet ik dit als kritiek op ons landsbestuur opvatten, Beretta? Oh, oh, nee, uh, zeker niet, meneer. Ik zal nooit vergeten dat ik ambtenaar ben. Hoe moet ik het dan opvatten? Uh, nee, nee, uh, niets, meneer. Uh, ik zei zomaar wat. Kijk eens, Beretta, ik zit hier waarlijk niet voor spekken boven. <tie> wat valt er te hoesten? Uh, niets, meneer. Uh, uh, uh, uh, een beetje verkouden, denk ik. En het uh, stof van al die dossiers... Dus als er in Albabella iets niet in de haak zou zijn... zou mij dat niet zijn ontgaan, niet waar, oh, oh, nee, zeker niet, meneer. U bent een optimist. Ik ben een realist. Ik heb mensenkennis. Ik weet hoe je dat bergvolkje moet aanpakken. Of vind jij van niet? Hmm. Uh, alles is mogelijk, meneer. Wat zeur jij dan? Wij hebben de belastingpenningen binnen. Nee, zeker, meneer. Maar als we eens zouden uitrekenen wat ze werkelijk zouden moeten betalen. Horreus, Beretta. Geknoeid wordt er altijd en door iedereen. Laten we nou blij zijn met het particulier initiatief van die luikjes in Alborello. Alpha Bella. Meneer. De economie daar beweegt zich in opwaartse lijn. Dus er is voor ons geen aanleiding tot een ingrijpen dat mogelijk die ontwikkeling zou kunnen bemoeilijken. Verstaan? Een, een bijna onheilspellende ontwikkeling, meneer. Maar, maar, maar als, maar als wees toch niet zo klein, geestig man. Als daar iets niet in orde is, komt dat vanzelf aan het licht. En dan hebben wij het voor het zeggen. En dan zullen we de melk daar eens behoorlijk afromen. Niet waar, Beretta? Zeker, meneer. Afromen. Ja, dat is goed. Wij moeten rustig afwachten. Daar heb ik me altijd heel goed bij bevonden. Koninkrijk of republiek, zonder doofpot kunnen ze het niet stellen. Maar je moet zo'n ding pas openmaken, als het vol is. Anders komt er niks uit. Waarom niet, Paletta. <laughs> Dat zoals u zeggen, meneer. Er komt niks uit. moest komen nemen zo. En waarom dan wel? Ach, de wonderbaarlijke welstand van Alba Bella moet een diepere ondergrond hebben, dacht ik. En ja hoor, een mooie, diepe ondergrond. Prachtig stukje werk, mazzetti. Nou begrijp ik waarom ze jou hier Columbus noemen. Dit is het ei, hè? Wat moet je? O, gewoon nog een zelfpaardje maken. Handig, zo'n tunneltje. Geniaal. Wat gaat hier nou zoal doorheen? Koffie, sigaretten, orootjes? Ik wil jou een voorstel doen. Ik heb jouw voorstel niet nodig. Luister toch maar. Wij gaan samenwerken, jij en ik. Half om half. In een nieuwe onderneming. Is dat mooi aangeboden of niet? Wat voor. Onderneming. Chemische producten. Van dat mooie witte goedje, snap je? Laat zich heel goed vervoeren. En nog beter betalen. Jij bent een stinkerd, Saverio. Zie je wel? Ik wist dat er met je te praten was. Wat let me op, ik sla je de in. Dan krijg ik hier geen haal aan. Niet doen, Massetti. Ik heb een paar van mijn beste jongens bij me. En die zouden we dan toch echt bezwaar moeten maken. Heel dapper. Heel voorzichtig. Goed, jij 60 procent en ik 40. Het was jouw idee en jullie hebben al het werk moeten doen. Nee. En waarom niet? Omdat er tussen jouw werk en het mijne te veel verschil is. Weet je dat wel zeker? Welk verschil dan? Jij smokkelt koffie en sigaretten voor de arme sukkels, ik die felbegeerde cocaïne voor de rijken. Van wat ik doe profiteert iedereen mee. Maar jij zelf toch het meest? Ik heb mijn kinderen een toekomst kunnen geven die ze net... Die helaas nu toch ook een beetje in mijn handen ligt. Vuile schoft, viezerik. lauwe stinkert. Je hele leven heb je nog geen tien minuten gewerkt. Aha, de kleine weldoener van Albabella houdt er principes op na. Misschien zelfs een geweten. Mooi. Dan doe ik het alleen. En jij laat mij hierdoor. Over mijn lijk, Saverio. En dat meen ik letterlijk. Ik zou nog maar eens goed nadenken als ik jou was. Over twee weken... ...hebben jullie dat grote feest. Hm? Wordt er dan niet een mooie buste van jou onthuld? Ja. Dat is waar tegen. Oh nee. Een gedenkteken terwijl je nog leeft. Dat is bijna te mooi om waar te zijn. Nou... Ik geef je vier dagen bedenktijd. Als je dan nog zo halsstarrig bent, zal ik jou eens ontvullen. Snap je wat dat betekent? Jawel. En? Je onthult maar, Severio. Mij maakt niet bang. Het is ongelooflijk. Daar staat mijn verstand bij stil. Dat moet hier al jaren en jaren aan de gang zijn. En niemand zegt dat hele dorp Albabella. babella Niet waar, Beretta? Mijn meneer, u hebt in de tijd dat... Tot... Zwijg! Ik weet wat jij zeggen wilt. Maar wie heeft mij toen op de hoogte gebracht? hè? Niemand. Was jij misschien wel op de hoogte? Oh, nee meneer, nee. Wat een hoogte. Is het nog ver? Als de radiator niet overkookt, zijn we er zo. Herinnert u zich ons gesprek toch meneer? Welk gesprek? Over Albert Een jaar of drie geleden. Ik zei toen... Nee. Nee, daar herinner ik me niets van. Waar? mijn meneer... Ik... Val mij niet telkens in de reden, Beretta. Waar waren de feiten, wou ik zeggen. Want zonder feiten, dan je niets. Nou, waar waren die feiten dan? Ik had toen toch zeker geen flauw vermoeden dat spelletjes hier zouden gaan spelen. Jij misschien wel? Verreta! Uh, nee, nee, nee. Uh, geen flauw idee. Wat er jij dan? Ik begrijp jou niet. Waar wil je eigenlijk heen, hè? Naar Alpabella, meneer. Het is ongelooflijk. Ja, men heeft ons jaar in jaar uit in de neus gehad. En als niet heel toevallig, maar al die jaren. Hoeveel jaar eigenlijk, Parata? meneer. Na acht jaar een anonieme brief van een concurrentsmokkelaar op mijn tafel was beland, dan zou ik... Moet ik dan denken. Dan, dan zal die Mazzetti de staat voor tonnen en nog eens tonnen zijn blijven benaderen. Zonder enige twijfel, meneer. Ik heb het nog drie jaar geleden duidelijk gezegd. Wat zit jij toch in het verleden te vroeten? Iedere keer weer. Daar schieten we niks niet op. Vertel mij, liever... ...hoe wij het prestige van de overheid kunnen redden... een gigantische van blamage voorkomen. Hoe redt het ons hier uit? Alleen met uiterste vastberadenheid, meneer. Het kankergezwel van Albabella ...moet met vaste hand, met wortel en tak... Juist, ik ben het volkomen met eens. Door passend optreden, onverbiddelijk. Met eigen hand, tot het uiterste. Dat zijn wij verplicht aan de gemeenschap... Wij zullen een voordeel stellen dat door niemand kan worden misverstaan. Ik weet nog niet hoe, maar moet genadeloos worden opgetreden. Daar zijn we voor gekomen. daar de Radar. Zeker, meneer. Dus, eh, uh, genadeloos. Dat is altijd het beste, meneer. Wij zullen te werk gaan naar de letter van de wet. De ongeschreven moraal en het gezonde verstand. Ja, prachtige dag. Ik zat liever in mijn bungalow. Nee, nou ja. Maar niet aan denken. Alba Bella, meneer. Hmm, Ziet er goed uit. Net als in Zwitserland. Panorama Hotel. Hotel Columbus. Keurig. Zo, eh, uh, verzorgd. Hè? Dat moet ik die maatstelling nageven. Die zal ogen opzetten. Alles uh, klasse A, zo te zien. Uh, hoe liggen de prijzen hier in het volle seizoen, Barata? Dat kunnen we beter aan de nieuwe eigenaar vragen, meneer. Als de boel naar de inbeslagneming is geveild. Jij toont vandaag een dienstijver die werkelijk... Uh, bewonderenswaardig is. Kijk ja, toch eens... Allemaal nieuwbouw, gerestaureerde huizen, cafés, winkels. We kunnen toch niet een heel dorp op de veiling gooien. Ik zou niet weten waarom niet. Anders. Ach, ze eruit. Het is ons allemaal boven het hoofd gegemoet. Zo'n enorm schandaal. Wij kunnen het ons niet veroorloven, Barretta. Het is een regelrechte aanslag op het staatsgezag. Ja, stop je maar eens. Ja. te zien. We zijn te laat. in uw druppels vergeten. We moeten Bazzetti ogenblikkelijk laten arresteren. En ons ogenblikkelijk belachelijk maken? Dank je hartelijk. Een zo verrekt nederlijke situatie is bij mijn weten nog nooit eerder voorgekomen. Een afgevaardigde van de overheid houdt een feestreden ten van een gewiekse smokkelaar van goederen in de wiezen, en onthult God beter een monument voor hem. Wat een schandaal! Kijk eens meneer. Oh. Stop burgemeester op de eretribuut. Nu moeten we ingrijpen. Maar man, begrijp jij nou niks. De inboerlingen zouden ons doodknuppelen. Zij zouden hun stamhoofd en hun tovenaar met hun bloed verdedigen. Lees jij geen krant? Wat jou als ambtenaar ontbreekt, is gevoel voor verhouding. Met het gemene volk maken we niet zoveel ontslag, dat is waar... Maar in dit geval kunnen we voorlopig maar één ding doen: het hoofd koel houden. Wel, eerwaarde heren, meneer de burgemeester, geachte aanwezigen. Vandaag is de gehele bevolking van Alba babella bijeengestroomd om zijn grootste zoon, zijn braafste medeburger, nog bij zijn leven te eren. Gij weet allen wie bedoel. De man die gij noemt bij zijn erenaam, Columbus. Doch die officieel staat ingeschreven als Mazeppi Kan. Dit staat ons een lofrede op de corruptie. Zo was op school al een eigen reiziger. Maar we weten hoe hij aan die erenaam gekomen is. A Christophe Colombo is betekent voor de wereld. Dat betekent Carlo Marzetti voor algemeen. Oh, oh. Het is onverdraaglijk meneer. Hier worden nationale gevoelens met voeten ge getreden, getreden. Het komt maar zeer zelden voor dat wij zonder stemmelingen een verdienstelijk medeburger en landgenoot... bij zijn leven reeds... de eer bewijzen die aan toekomt. Ik hoop dat die Dante nou hiernaast buiten houdt. Als we denken aan onze grote Dante... Alsjeblieft. Vanin, dat willen we vandaag liever niet doen. Wij willen het verleden laten rusten... en het oog richten op de tegenwoordige tijd. Een tijd, mijn hoorders door veel van ons terecht menen aanmerkingen te moeten maken, dat waarmee men zich zou willen verzoenen, als blijkt hoe u, burgers van Alabella, een bescheiden man van nederige afkomst, een onvermoeibaar arbeid, een voordeelde huisvader en burger, die te eerlijk Ja, en niet zeker. Ik behoef mij niet te vermoeien met het opzommen van al zijn deugden en verdiensten. Anderen hebben dat al gedaan en beter dan ik het zou kunnen. Carlo Martzeta heeft zich tot het allerlaatste verzet met hand de tand verzet tegen alle eerbewijs. Ik heb... Niet meer gedaan dan mijn plicht, sprak hij van. Laat me met rust. Het is gedaan dat pas. Hij doet me roeren het kapdag. Het is niet te we daar moeten die vervloekte tunnel afschalen te sluiten. Meteen. Wachten, we daar wachten. De Laat de haver komt ook op. Huizen, Wij moeten ieder zien vermijden. Ik is. dacht dat we hier zouden een, ingrijpen, meneer. En ingrijpen, een, ingrijpen we zullen we. Daar kan je van op aan. Wij dan gaan dan zo dadelijk naar Hotel Columbus. En dan zal je ze beleven. Veel van volledig is. Nog anderen zullen weten dan ik in staat zijn Carlo Mazzetti's grootheid te meten met de maat die aan toekomt. Mijn taak is het slechts te voldoen aan u niet genoeg te waarderen verzoek tot onthulling van dit fraai gepeeld oude monument, gewijd aan de Columbus van Altabella, hetgeen ik bij deze van I'm sorry, I'm Was leuk. Het blijft u toch zitten. Oh, wat aardig. Verheug u niet al te zeer over ons bezoek, waarde heer. Uh, wat mag ik u aanbieden? Niets. Dank u. Kan het de heren dan misschien op andere wijze van dienst zijn? Mag ik weten, mazzetti, wat je daarmee bedoelt? Wie denk je dat je voor hebt? Oh, neemt u me niet kwalijk, meneer directeur. Ik wou u niet. Jij zult er goed aan doen één ding vooral duidelijk te verstaan. Wij zijn hier ambtshalve. Ik uh, betreur het natuurlijk zeer dat ons gesprek... ...ernstige consequenties zal kunnen hebben. Oh. Hé. Hey, laat dat raam gerust open. Zoals u wilt. Nou... Zegt u het maar. <kwijnt> <kwijnt> Metzetti. Jij hebt mij... diep... diep teleurgesteld. In welk opzicht, meneer de directeur? Jij hebt de staat benadeeld op een manier... die, om het voorzichtig uit te drukken... het menselijk voorstellingsvermogen... ver te boven gaat. Smaag. O... Oh. Ik weet wat jij wil zeggen. Maar jij hebt ons vertrouwen schroomlijk misbruikt. Jij hebt het voorbijzien van bevoegde overheidsinstanties. Een staat in de staat gesticht. Niet waar, Beretta? Zeker niet. Met een verderfelijke aardnikkigheid jaar in, jaar uit. De wetten geschonden. Al door menende de waakzaamheid en autoriteiten te kunnen beschouwen. Zoals nu blijkt, Mazzetti. Dan vergeet, jij weet zeker wel wat je nu te wachten staat. Ik kan het me wel zo'n beetje voorstellen. Zo? Hoeveel jaar gaat je dit kosten, denk je? In het ergste geval tien jaar precies. Dat heb ik van begin af aan geweten en er altijd rekening mee gehouden. Een afgrond van cynisme, dag. Verschrikkelijk, meneer. Heb jij dan helemaal geen eerbied voor het wetboek van strafrecht, kerel? En of, meneer, als iemand weet wat tien jaar gevangenis betekent, ben ik dat wel. Maar tien jaren zijn betrekkelijk gering als je ze vergelijkt met de omvangrijke onderneming die jij hebt opgebouwd, bedoel je dat? Laat ik jou dan dit mogen vertellen, Mazzetti. Dat de overheid het geen seconde langer kan dulden. Een je? ogenblikje. Wat? Meneer de directeur. Wat? Ha? En neem me niet kwalijk dat ik u donderpreek onderbreek, maar misschien zou ik een vraag mogen stellen. En die is: heeft de overheid zich ook maar één moment om mij bekommerd toen ik een arme luis was? Heeft uw overheid ooit geweten dat er een dorpje Albabella bestond toen er niets dan hongerleiders woonden? Ja. Nu er wat te halen de valt, weten ze waar het ligt. De overheid grijpt in als de wet wordt overtreden, niet waar we het daar. Uh, zeker, meneer, dat is haar plek. Mazzetti, ik maak je patent dat je in je onrechtmatig vergaard vermogen voor de schade zult worden aangesproken. Dat is goed, mededirecteur. Wij zullen jou met. met stalen een rappe hand, moeten aanpakken. Je beide hotels zullen we. om te beginnen. In beslag nemen en publiekelijk verkopen. Nee, dat kan niet, mevrouw directeur. Waarliefd. Huh? Ik weet er natuurlijk niet zoveel van als u, maar wat ik weet, weet ik. En wat zou dat dan wel mogen zijn? Uh, Maria, mijn vrouw, is rechtspersoon zo goed als ik. Dus wat ik eventueel mocht hebben misdaan, kunt u op haar eigendommen niet verhalen. Tenzij u kunt bewijzen dat zij iets heeft te maken met wat ik heb uitgespookt. Oh, je nou. Het is niet te geloven. U denkt toch niet dat ik achterlijk ben? Dat heb ik eerst allemaal behoorlijk laten uitkienen, hoor. De eigendomsverhoudingen mogen niet worden verstoord. Waar zouden we anders blijven in een rechtsstaat, niet waar? Weet jij daar iets van, Barletta? Net zoveel als u, meneer. Ik ben volkomen verrast. Dat voorkomt komt nog wel eens. Maar hoe dan ook, Mazzetti, Nou is het mooi genoeg. Het is afgelopen met het bedrog. Wij zullen jullie rebellen wel dat klein krijgen. En jullie tonen dat de staat geen ijdel begrip is. Wij zullen het voorbeeld stellen dat voor iedereen hier een, een teken aan de wand zal zijn. Pak je koffertje, Mazzetti, Carlo. Tandenborstel. Pyjama. Een verschoning. Goed, meneer. Mag ik mijn vrouw gedag zeggen? Natuurlijk. Ik ben geen onmens. Maria. Maria. Ja. Kom eens even hier. Geen tijd, ik moet voor onze gasten zorgen. Kom nou, het is dringend. Wat is er dan? Het is zover, Maria... Ik moet afscheid van je nemen. Je moet... O, Wat hebben we nou afgesproken, Maria? Niet jammer. Eh... Nou, pas goed op jezelf. En als ik terugkom... Nou ja... De kinderen zal ik nou zeker een hele tijd niet zien. Wees zuinig als het kan. Maar denk erom, Giancarlo moet advocaat worden. De meisjes gaan in het hotelbedrijf. Ja, Carlo. Het zal gebeuren zoals je zegt. Goed, Maria. Dank je. Uh, mag ik nog één gunst vragen... Meneer de directeur, ga je gang. Wij moeten streng zijn, doch niet feestachtig. Ida dat Nee, zeker niet, meneer. Ja, dank u. Voor ik wegga, zou ik nog zo graag een flink bord kastanjepuree willen hebben. Kastanjepuree. Carlo, kastanjepuree. Ja, om de smaak van Alba Bella met hem mee te nemen, nu ik zo lang... Kastanjepuree. Oh, dat, dat mag ik ook zo gaar eten... Jij niet, Beretta? Nee, meneer, ik niet. Jij weet niet wat je mist, man. Als ze goed is klaargemaakt met, met de melk en zo. Uh, wilt u misschien ook een. Mm, nou, graag. Als het niet te veel moeite is. Oh, nee, helemaal niet. Uh, wacht even, Maria. Daar schiet niets te binnen. Als meneer de directeur mij tenminste wil toestaan. Wat toestaan? Ah, ik heb Don Luigi eeuwen geleden beloofd dat ik nog eens bij hem zou bichten. Dat spreekt toch vanzelf, man, Eh, Dank u. Eh, wil je dan Don Luigi laten roepen, Maria? Hij moet meteen komen. Ja, we komen. ik zal voor alles zorgen. Doe dat raam eens dicht, Beretta, toch? Zeker, meneer. Ga nou zitten... Wat zit hij? Huh? Zo. En, en vind jij je nou vooral niet op? Huh? Ik, uh, Ik wil nog eenmaal proberen ernstig met je te praten. Uh, verstandig, gemoedelijk als het kan over een paar aspecten van deze kwestie. Uh, ja, be, begrijp uh, vooral niet verkeerd. Uh, nee, meneer de directeur, nee. Ik heb een gezin. Mister Beretta ook. Wij kunnen ons niet ter van Albadella. Ja, Beretta? Uh, zeker, meneer. We moeten nu doorzetten. Ik heb jou alles meer gezegd, Beretta. Jij moet wat realistischer denken. Heb jij er al een voorstelling van gemaakt? Wat er gebeurt als dit in de kranten komt? Of denk jij misschien dat wij het eruit kunnen houden? Oh, nee, meneer. Nou. Welke verklaring, ja. welke verontschuldiging kunnen we daar tegenover stellen? En hoe moet het met het, met het gezicht van de overheid, bij daar? Ja, ik geef toe, meneer, dat er zeer onverkwikkelijke kanten... Juist! En de onverkwikkelijkste moeten we zien te omzeilen. Die uh, die smokkelerij moet natuurlijk uh, meteen ophouden. Ja. Luister nou eens, met Jij kunt er toch voor zorgen dat die rotten nog. Ach, verdorie, hadden we die favoriete brief maar nooit ontvangen? Oh, van Saverio zeker. Waarom denk jij dat? Nee, ik kon het verwachten. Hij wil me chanteren. Hij smokkelt cocaïne naar Milaan en Rome. He, hij wou dat ik met hem ging samenwerken, maar dat heb ik geweigerd. Ooit van een Saverio gehoord, Barletta? Nee, meneer. Die naam is bij ons onbekend. Maar die naam zal bekend worden, dat beloof ik je. Dat hier zullen we de talentella's laten dansen. Wij zullen ogenblikkelijk ingrijpen, Baratang. Graag, meneer. Het is jammer, Mazzetti. Maar, maar je gaat mee niet voor lang. Dat kan ik je wel voorspellen. Het is meer pro forma om de scherpe kantjes een beetje bij te slijpen. Begrijp je het? Uh, Jawel, meneer directeur. Al heel gauw zal blijken wat de aantijgingen van die Schork Savirio in werkelijkheid zijn. Onevenwichtige kletspraat. ...alleen maar tactiek om onze aandacht van zijn misdaden af te leiden. Maar we zullen hem, nietwaar, Beretta? Zeker, meneer. Blijft die vermalendijde tunnel. Die kunnen we niet wegredeneren, ofwel, Beretta? Nee, meneer. Uh, luister nou eens, Mazzetti. Nu Alba Bella tot in, tot in verre omtrek stevig op eigen benen kan staan... ...zijn jullie toch eigenlijk niet meer van dat gesmokkel afhankelijk? Uh, nee. <laughs> nee ja, eigenlijk niet, meneer de directeur. Nee. Ik, uh, ik moet er niet aan denken wat er allemaal kan gebeuren... ...als er een commissie van onderzoek uit de hier komt... ...en die tunnel ontdekt, Niet de Nee, meneer. Wat bedoel jij met nee? N niet aan denken, meneer. Oh. <clears throat> Mazzetti. Matzetti, wat ik, wat ik zeggen wil, dat is dit. Waarom zet Altadella vandaag op deze feestdag geen dikke streep onder? En keert het niet blijmoedig terug in de legaliteit? Daar krijg je toch geen aan. naar? Ja. Jij kan die, die tunnel, die tunnel, kan jij toch, toch laten verdwijnen? Sluit hem af voor mijn part. Dan is hij er nooit geweest. Een uh, dorpslegende. Om opvallend opblazen? Om opvallend. Ja. Is dat nou jouw dat zin voor me? werkelijkheid? Ja. En eh, ja. als we de hele mikmak nou eens aan de staat overdoen? En gratis? Uit dankbaarheid als een nieuwe gemakkelijke grensovergang? Uit eh. Uh... Vaderlandsliefde? Dat Dat... Maar, maar... Dat is fantastisch. Het <laughs> eind van, van... Pardon. Wat een idee. Geniaal. Want als de staat iets cadeau krijgt... Ja. en nog wel uit liefde, ja. wordt er nooit vragen gesteld. Niet bij Beretta? Nee, meneer. Nooit. Hé? Hm? Er wordt gezongen. Doe het raam eens over, Beretta. Zeker, meneer. Ah. Ah. Eh. Cernade... Nou, oh, ze zingen uitstekend. Ja, ik ben bij je tweede hopeljagers geweest zodoende. Derde bataljon. Ik het eerste. In stad even toevallig terug. Ja, meneer. Ja, zeer toevallig. Maria, Maria! Moet je. Moet je weg, Carlo? Ja, de heren zijn onze gasten. Breng ons iets goeds, het feest van u met champagne. Vort met die kastanjepuree. durée. mij dan alsjeblieft, signore, als vorige. Voor mij is een delicatesse. Maar wat is er dan in hemelsnaam gebeurd, Carlo? Nou, leer dan eeuwige vragen nou toch eens af. Zorg dat er iets te pikken komt en te drinken. Goed, Carlo. Ik zal ervoor zorgen. Uh, ja, Maria. Ja, Carlo. Heb je Don Luigi laten roepen? Nee, daar heb ik nog geen tijd voor gehad, hoor. Oh. Oh, nou, laat <lacht> maar. Het hoeft nog niet voorlopig. Goed, hallo. Nog iets? Nee, nee, Maria, ga nog maar. En denk er aan, we hebben honger en een geweldige dorst. Zo naar genoegen, heren. Ja, Kijk me prettig geregeld over een weer. Niet waar, Bretta? Zeker, meneer. Prettig. Dit was De Columbus van Albabella. Een hoorspel van Wilfried Schilling... met Hans Vierman en Joke Hagelen... als Carlo en Maria Mazzetti. Frans Somers als Don Luigi. Tony Folletta als sergeant Aldo. Harry Bronk als de luitenant. Van Heskes als de oude Geronimo. Paul Deen als directeur Vieri. Jan Verkoren als meester Beretta. Paul van der Lek als Saverio. Jan Bechter als dokter Solerta. Willy Ruis als Ernesto, de burgemeester. Jan Borkes... als architect Cottini. Corrie van der Linden. Als een secretaresse, Hans Kassenbach, Han König, Kees van Ooyen, Floor Koen, Donald de Marcas en Rudy West.